Ik heb een stukje uitgekost, ook ooit uh, geschreven door Jerome Curran en Leo Robin. Luister u naar Billy Evans in Up With The Lark.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 De Franse topman van het IMF, Dominique Strauss-Kahn, wordt in New York verdacht van poging tot verkrachting en vrijheidsberoffing. Hij werd gearresteerd in een vliegtuig dat op het punt stond te vertrekken. Hij zou een kamermeisje in een hotel tot twee keer toe hebben vastgegrepen en haar hebben gedwongen tot orale seks. De vrouw wist te ontsnappen. Strauss-Kahn geldt als invloedrijk Frans politicus en wordt gezien als mogelijk uitdager van president Sarkozy.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 De vechtpartij was tijdens een kickbox Een wedstrijd liep uit de hand en daarop ontstond ook in het publiek ruzie. Er vielen drie gewonden. Later werd buiten de hal in Hoorn ook nog geschoten. Het weer vanochtend verspreidt een paar buien in de middag wisselend bewolkt en geleidelijk droger. Het wordt 14 tot 16 graden. Morgen bewolkt en plaatselijk wat regen. Het wordt dan iets warmer. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Souhoka van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Vandaag wordt er op sneller gecontroleerd op onder meer de A27.